Het wordt stilaan te heet onder onze voeten, Jaak. Veel te heet. Het is juist daarom dat ik je wilde gezien. Gek kunt er toch iets aan doen? Ja, maar men kan niet naar hè? Vrij is vooral, een conclusies gaan ze trekken. En toch nog, wat voor een stap moeten ze ton zetten? Misschien maken we ons druk voor niet. Wanneer komt Inge terug? Inge? Mm -hmm. Maar voor belang is dat? Inge is kwantiteit negligible, Christian. Ja, daar ben ik nog niet zo zeker van. Ze komt overmorgen weer, mm -hmm. met een train. Ik zal wel gaan afhalen. Over hun maak ik me geen zorgen. Gelijk hoe Jacques, ik denk dat ik maar eens een week of twee op strandvakantie ga tot de storm hier overwaait. En uh, als ik u een goede raad mag geven, ga ook maar een tijdje weg. Dan dan gewoon niet voor mij, Christian. Ik laat mijn je zakken niet in de steek en zeker nu niet. En bovendien zou sommige mensen op ideeën kunnen brengen. Wat bedoelt u daar nu mee? U weet heel goed wat ik bedoel. Ik heb het toch niet over mij, hè? Of wel?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 Ja, en toen vroeg Versavel aan die de cartografist of dat die internet had. En gelukkig voor ons was dat het geval, hè. Ja, en, en daarmee wist men direct met zekerheid dat dat inderdaad Valérie Simons was dat hij gezien had. Ja, dat... ja, ja, want Bernard zijn partners die hebben dus foto's van al personeel op de website staan, hè. Ja, ik ga zeggen aan de kee dat we dat ook zo moeten doen, commissaris. Ja, dat is zo publieksvriendelijk, hè? Ja, ja Bruinhoog, maar een momentje. Heeft die kartograaf van u, Valérie Simons, echt zien binnengaan? Recht ah, zien binnengaan? Nee, dat heb ik niet gezegd. Allee, maar dat veel belang, commissaris? Het feit dat hij ze aan mensen achter de deur hij, zien staan... dat is toch al reden genoeg voor ze te ondervragen? Ja, misschien wel. hebt je doorgevraagd over die auto? Wel, een auto? Ja, die auto die daar stationair stond te draaien... Die kartograaf is toch door zijn raam gaan kijken... omdat dat motorgeluid op zijn zenuwen werkt? Ja, ja, ja. ja, maar ja, maar die auto is dus weggereden... juist op het moment dat hij ging gaan kijken. Ja, maar is die echt weggereden... of is die alleen maar een beetje verder gaan staan? Om ergens te parkeren, bijvoorbeeld. Ah, ah ja, dat, dat, dat Valerie door die auto aan mensen had zijn de deur is afgezet... Dat, dat, dat ze een chauffeur had. Ja, zeg, die mensen hebben daar verder iets speciaals over gezegd. Hij ging hem gaan kijken, die auto riep weg... En